De omgekomen dader van de bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin heeft een videoboodschap achtergelaten op zijn telefoon. Maar daarin vertelt de 23-jarige Mark Condit niet waarom hij de afgelopen week zes bommen heeft geplaatst of verzonden via de post in en rond Austin. Vijf van die bommen gingen af en daarbij kwamen twee mensen om het leven. De politie kwam Condit op het spoor toen hij op videobeelden te zien was nadat er een bompakketje was afgeleverd bij FedEx. Het weer bewolkt en er valt soms regen. In het zuidoosten kan wat natte sneeuw vallen. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Dan wordt het droog, maar het blijft wel bewolkt. En smiddags, dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 Avro Tros De Dagwacht op campagne Met Simone Tukker en Castellon. Jong ja, Goedenacht, het is twee minuten over vijf en u luistert nog steeds naar de dagwacht op campagne op NPO Radio 1. Want na weken van flyeren, debatteren en campagnevoeren zit het erop. Nederland heeft gekozen en de stemmen zijn nou, zo goed als geteld. Tijd dus om de nieuwe politieke balans op te maken. Hier te gast nog altijd Mirjam Heingra, onze politiek commentator, ook de afgelopen vier weken. Um, ja, we hadden het net al even over de eerste uitslagen, de grote winnaars van de avond. GroenLinks, Denk, VVD en natuurlijk de lokale partijen die de grootste werden in de gemeente. Um, het is ook aardig om even in te zoomen op de stad Den Haag. Uh, het CDA uh, boekte daar succes. Maar uh, vooral was er die outsider, Richard de Mos. Mirjam? Ja, Richard de Mos is wel de verrassing uh, inderdaad van de avond. Uh, Richard de Mons was vroeger van de PVV, is daar toen uitgestapt... en uh, is zijn eigen partij begonnen. En timmert behoorlijk aan de weg. Uh, is ook enorm enthousiast en, en, en uh, gedreven bezig met een campagne... en is nu gewoon de grootste partij van Den Haag. Ja, want met even negen de zetels. laatste uit, de negen zetels. Negen zetels, ja. En uh, ja, volgens mij was hij daar zelf ook, als ik zijn reacties zag... ook heel erg verrast door dat hij inderdaad echt de grootste was. Uh, ja, dus hij is nu ook uh, als eerste aan zet. Laten we heel even luisteren naar zijn reactie. Die hebben we klaarstaan. Ja, ik ben heel trots, ik ben heel blij en ik was uh, vanavond ook wel even emotioneel, want ik heb hier echt heel hard voor gewerkt uh, en ik heb om mij heen hele goede mensen gezocht. Ja, en we hebben gewoon een hele mooie lokale partij neergezet uh, die in uh, haar DNA heeft uh, de wijken intrekken. Ja, en dat blijven wij ook doen en ik wil ook aan mijn kiezers beloven dat ik uh, naar hen zal blijven luisteren en dat ik voor hen zal blijven klokken. Ja, ja ik... Richard de Mos, een echte uh, Den Haagenees, in hart en hier hè. Um, ja was zijn succes uh, te voorspellen meer? Of komt het echt uit de lucht ja, Het is wel een man die enorm gedreven is voor die stad. Uh, en ook, ook dus gewoon serieus zich in die politiek heeft gestort. En ik denk dat dat uh, uh, heel veel Haagenezen ook uh, zijn achterban heel erg heeft uh, uh, zeg maar nou, blij maakt en, en voor, heeft ge, gezorgd dat ze voor hem gaan stemmen. Hij komt uh, steeds met plannen, uh, uh, wil het beste met die stad, uh, nou is, is Haags in hart en nieren. heeft natuurlijk wel een behoorlijk rechts programma. Hij is, het, bedoel, hij is heel erg voor de veiligheid. En, en dat soort e rechtse issues. Um, uh, uh, uh, maar zo groot. ja, Ik had het zelf uh, niet verwacht. Misschien heeft het ook wat te maken met dit campagnefilmpje dat hij, uh, dat hij maakte en dat werd uitgezonden in, op de Eter in Den Haag. Laten we even luisteren. Dit is onze mooie stad achter de duinen. Wij hebben hart voor Den Haag. Dat is een warm hart. Dat is een trouw hart. Dat is een trots hart. Maar klopt het nog wel? Zijn we nog op de goede weg? Is het hard nog te volgen? Is het nog bereikbaar? En kan ik er nog gewoon mijn auto kwijt? En als we nou eerlijk in ons hart kijken... kan Den Haag dan nog wat mooier zijn? Ja, dat kan. Ja, je droomt bijna weg. Hè? Je bent helemaal erin in het campagnefilmpje. Um, is hij, wordt hij als een, uh, ook als een soort voorbeeld gezien, Richard de Mot... als, van, als, als, als lokale partij, als je het nou het goed wil doen, dan, dan moet je het uh, op zijn manier doen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat iedereen wel zijn eigen manier ja. heeft. En bij iedere gemeente speelt natuurlijk iets anders. Ik bedoel, je hebt ook lokale partijen... die gewoon een, een heel erg groot thema uit die gemeente pakken... en daar groot mee worden. Maar wat je wel ziet, dat is dat hij het niet maar een beetje erbij doet. Uh, zijn grootste kracht is volgens mij zijn gedrevenheid... en dat hij echt serieus met die politiek aan de gang is. Dat is wat, mensen, uh, wat aantrekkelijk aan hem is. Want hij kwam natuurlijk, zoals je al schetst, hij is natuurlijk een afsplitsing van de PVV. Hoe groot ja. is de PVV geworden in Den Haag? Ja, die doet het echt niet goed. Uh, zij deden natuurlijk uh, voorheen maar in twee gemeenten ja. mee. In Almere en in Den Haag. Nou, in Den Haag waren ze uh, groot. Nou, ze zijn teruggegaan naar twee zetels. En uh, dat is niet geheel verwonderlijk. Want zij, uh, de afgelopen vier jaar was alleen maar uh, geruzie in de tent daar. Uh, vaak kwamen uh, PVV-raadsleden niet op uh, vergaderingen. Uh, deden niet mee aan debatten. Of uh, ja, als ze er wel waren, was het vooral ruzie met elkaar en met de rest van de raad. Uh, en dat heeft de, Haag, uh, de, de Haagse stemmer ook wel, uh, nou ja, de, de, rug, uh, de PVV de rug toegegeven. Dan nou gold er een cordon sanitair voor de PVV. Hè? Dat wilden ze in ieder geval, dat was volgens mij de tweede partij bij, mm -hmm. mijn hoofd, bij de vorige verkiezingen. Andere partijen wilden niet met de PVV in de zee. Denk je dat het iets soortgelijks geldt voor, voor de partij van uh, Richard de Mos? Dat weet ik niet of je dat nu al kan zeggen, want hij is wel de grootste partij. Daar moet je dan toch ook ja. als andere partijen, moet je daar wel iets mee om maar zo te zeggen. De mos is als eerste aan zet om, om de onderhandelingen te gaan openen. En dan moet hij op programmapunten gaan kijken van ja, met wie kan ik samenwerken? En wie wil met mij samenwerken? Ik weet niet zo niet uit mijn hoofd of er nou partijen zijn die hem hebben uitgesloten. Nee. Volgens mij was dat niet zo het geval. Nee. Maar als je op programmapunten, hij zit dus rechts van het ja. spectrum. Dus hij zou kunnen kijken van oké, okay, de VVD, die zeven zetels heeft, nou dan ben je al een heel eind op streek. Of je daar een, een overeenstemming mee kan. En als een oude strijdmakers van de PVV, ik weet niet of dat heel gevoelig ligt... maar als je die er <lacht> nog bij optelt, dan kom je al een beetje Dan kom je al een heel eind, alleen inderdaad, dat zijn maar twee zetels. Er zit ja. echt heel veel zoden aan de dijk. En ik weet ook niet of uh, de mos nou met uh, uh, een ruziezoekende partij... waarvan je denkt, ja, krijgen we weer dat gedonder... Uh, of die de... Uh, of hij uh, ze erbij wil. Ja, want wat deed hem destijds breken met de PVV? Hij was het uh, ja, oneens over een aantal punten gewoon... het waren een aantal dingen. Hij stond heel laag op de lijst, terwijl hij graag door wilde. Waardoor, uh, ja, voor hem de kans om de Kamer weer in te komen... die was klein. Uh, dat, uh, daar baalde hij enorm van. Daarnaast zie je ook bij zijn partijen nu... dat hij die hele kaart die Wilders heel erg speelt... die heeft hij veel minder. En ja, heeft is afgesmakt. Zelf... Ja. Ja, maar de, de hoofdreden waarom hij bij de PVV... dat was gewoon omdat hij heel laag op die lijst stond. Denk je dat Wilders nu baalt? Uh, dat hij hem heeft laten gaan. Nou... Dat weet ik niet. Want de Moss is ook wel een eigenzinnig type. En, en uh, als er iets duidelijk is bij Wilders, dat is dat hij een control freak is en altijd de controle wil hebben over zijn eigen partij. En ja, Dat dat, uh, dat gaat dat dan misschien niet helemaal samen met, ja. met zo'n type als, uh, als de mond. Ja. Ja. En als je verder kijkt in Den Haag. Um, wie zijn daar de grootste verliezers? Heb je daar ook naar kunnen kijken, voor ons? Nou, de PvdA, maar de PvdA is sowieso landelijk een, een grote verliezer, ook in Den Haag. Um, en uh, ja, de PVV vooral valt mij op. Van zeven naar twee zetels, dat is een enorme dreun. Vooral als je maar in twee gemeentes meedeed. Mee ja, precies. Dus. Den Haag lijkt een beetje, want je hebt dus, eh, Amsterdam inderdaad en in Utrecht. Hè, daar heb je D66 en GroenLinks. Hè, dat zijn de hoogopgeleide steden, misschien zou je kunnen zeggen. Gescoord. Rotterdam, eh, eh, heel andere eh, stemming. Zit Den Haag een beetje tussenin, tussen die, die, als grote stad? Dus... Ja, bij, bij Den Haag speelde ook wel de strijd GroenLinks-D66. Dit was een van de vier steden die ja. GroenLinks op het lijstje stond om grootste te worden. Ja. Uh, dat is uh, net niet gelukt, althans voor zover ik weet met uh, nog niet alle stemmen nee. geteld. Uh, daar scheelt het één zetel tussen die twee. Uh, en daarnaast heb je naast de grote uh, partijen heb je heel veel splintertjes. Ja. Er zit uh, uh, een aantal, er zit uh, Nida deed daarmee, maar die heeft daar geen zetel gehaald. Je hebt uh, de Islampartij, althans Islam en ja. nou, uh, een aantal die net op een zetel zitten of net niet... wat het, wat het uh, gedeelte weer groot maakt. Dus dat wordt in ieder geval met... Uh, uh, zij krijgt het initiatief, hè, de Partij van de Mos als grootste mm -hmm. partij. Maar dat wordt nog wel heel ingewikkeld dan. Met al die splinters. Ja, ja. Dus dat, dat gaat de hoofdbrekers geven. Paulien nou, Kikker is daar de burgemeester, zo... geloof ik net, dus die moet dat dan. Uh... Ja, sowieso worden denk ik de, college, de, de coalitieonderhandelingen die nu natuurlijk overal plaats gaan vinden. gaat wel een tijdje overheen ja. voordat al die colleges gevormd zijn. Omdat het overal gewoon ingewikkeld gaat worden. Maar je zou denken dat misschien in Amsterdam en Utrecht, de andere grote steden, met D60 en GroenLinks, die kunnen het misschien relatief snel eens worden. Ja, dat is. En dat waar. lijkt ingewikkelder dan misschien, omdat je dan heb je een rechtsblok en een linksblok. En mensen die over schaduwen heen moeten springen. Nou goed, we uh, moeten even afwaken. Werk hoe aan dat de gaat. winkel dus in die uh, gemeenteraden. Straks gaan we ook nog even kijken hoe, het op rechts, hoe de strijd op rechts is verlopen. In Rotterdam onder andere en heeft Forum voor Democratie definitief grond, voet aan de grond gekregen in onze hoofdstad. Ook nemen we een kijkje bij de verliezers van de avond, maar eerst gaan we luisteren naar muziek van J. B. Roy. All my soul checked, I'm I sat listening to the hours and minutes ticking away. Just sitting around here waiting for my life to begin. While it's all just slipping away. And I'm tired of waiting for the motor to come. Or that train come roaring round the bend. I got a new suit of clothes and a pretty red rose. And a woman I can call my friend. These are better days Better days shining through These are better days Better days with a girl like you well, I took a kiss That fortune sweet kiss It's like eating caviar and dirt It's a sad, funny ending Find yourself pretending A rich man and poor man's shirt. Now my ass was dragging from a passing gypsy wagon. Your heart like a diamond shown Tonight I'm laying in your arms, carving lucky charms out of these hollow bones. These are bad days. It's true, these are better days. Better days with the girl And a pirate's treasure And that don't mean much for tragedy And it's a sad man, my friend Who's living in his own skin And can't stand the company Every fool's got a reason to feel sorry for himself And turn his heart into stone Tonight, yes, fools have way to heaven And just a mile out of hell Better days shining through These are better days Dat was uh, JW Roy, uh, gewoon op zijn Nederlands uh, met Better Days. Um, vorige week zat ze hier nog in de studio, de volle twee uur. Uh, Saskia Bel, de nummer twee op de lijst van uh, Lepa Krimpen. En vannacht is ze gelukkig weer bij ons. Mevrouw Bel, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen ook, ja. Drie ja, zetels, in, zien. ja, drie zetels inderdaad voor Lepa Krimpen. Um, dat lijkt me een geweldig resultaat, of niet? Uh, vijf zetels. Oh, vijf zetels zelfs. Ik had uh, doorgekregen ja. uh, drie zetels, maar vijf zetels is nog beter. Uh, zeker, ja. Ik ben blij dat ik wakker ben. <laughs> nee, ja, ja, nee, zeker. <laughs> nou, scherp. Sharp as ja. life. Maar uh, die vijf zetels, uh, ja, uh, dat lijkt me dan nog meer reden voor uh, een feestje. Ja, wij zijn wij zijn hartstikke blij. Uh, ik moet wel zeggen dat er drie partijen zijn die vijf zetels hebben gehaald. Ja. Uh, dus uh, drie aan kop en ook alle drie met winst. De, dus dat zijn zeker de, de winnaars in kring van IJssel. En dan maakt het dus nog uit van, hè, als er dus drie met vijf zetels zijn, dan maakt het met een percentage uit wie dan uiteindelijk het voortouw kan nemen in de in de onderhandeling. Of ben je nog niet zo ver in je in jouw gedachten? Ja, nou ja, we weten dat uh, de andere lokale partij uh, officieel qua aantal stemmen, nou ja, niet officieel natuurlijk, want alles uh, kan nog veranderen, ja. maar die zijn uh, nummer één geworden. Mm -hmm. En daar zitten acht stemmen tussen de stem van Krimpen heten zij, en de SGP bij ons. Dus okay. dat, dat is echt heel weinig. En wij zijn op nummer drie geëindigd als je nu naar de huidige stemmen kijkt. Dus jullie nemen niet het voortouw in de coalitieonderhaling... ondanks dat jullie nee. dus evenveel zetels hebben. Ja. Ik begreep dat het ook een nee. beetje een, een familiebedrijf is... in dat leefbaar Krimpen. Hè? Dat jij dus het, het, stok, het politieke stokje overneemt van uh, je vader... Clemens van ja. de Oberschoten. Uh, ja, nu nog raadslitten, en Leper Kimper, dat was hij in ieder geval. Uh, heeft hij jou nog een, een tip meegekregen voor, uh, uh, ja, want je geeft je baan op voor een deel, begreep ik. En uh, ja, heb je een uh, goede nou... advies meegekregen van uh, de oude heer? Uh, nee, kijk, in principe was mijn vader burgerraadslid ja. um, en uh, het is niet per se zo dat ik mijn, uh, mijn baan opgeef, want um, ik werk gewoon fulltime. Oké, okay. um, en dit ga je en... er van bij doen, dit raadslidmaatschap? Ja, okay. ja, dat ga ik, er, uh, ga ik er gewoon bij doen. Uh, ik heb uh, uiteraard wel gewoon toestemming van, uh, van het werk om uh, hier tijd aan te besteden. Ja. Dus dat is heel mooi. Zo uh, fijn dat bedrijven daarvoor openstaan, dat, uh, dat die mogelijkheid ja. er is. Uh, ja, heb ik tips meegekregen? Nee, dat niet per se. <laughs> we, we, we zijn echt met een nieuw um, ja, een soort nieuw team opgestart. Er ja. uh, zijn uh, vijf, uh, vijf mensen. Uh, Um, ja, niet helemaal teruggetreden, maar in ieder geval een stapje terug gedaan en ja. uh, vijf uh, nieuwe mensen op de lijst. Is er kans dat je meteen, uh, uh, omdat jullie dus zo groot zijn geworden met die vijf zetels... is er kans dat je ook meteen uh, uh, wethouder wordt misschien? Nou ja, kijk, wij gaan, wat je net al zei, niet in de lead om uh, een coalitie nee. te vormen. Dus ik denk dat het een beetje voorbarig is om, om daar al over te praten. Maar ja, je hebt, je hebt uh, wel je hebt de politieke spelregels al een beetje meegekregen. Niet meteen antwoord geven. Ja, ik doe. Het. <lacht> ja. lijkt me wel handig, ja, de, de nacht na de verkiezingen inderdaad. Ja. Ja. Uh, laten we het eerst maar even rustig afwachten. Uh, er is, uh, denk ik, zat te puzzelen in Krimp aan de IJssel. Is er al iets concreets dat je in je hoofd hebt van... dat wil ik veranderen, die, uh, dat dat... Uh, nou, zebrapad wil ik zeggen. De gemeente gaat natuurlijk al veel meer dan zebrapaden en verkeersborden. Dat is een beetje flauw voor mij. Maar heb je iets anders mm. in gedacht al dat je... per direct uh, uh, ter sprake wil brengen in de gemeenteraad? Nou, kijk, in Krimpen is de, de zondagsopening van de winkels... nog best wel een heikel punt... Uh, ik denk dat daar zeker over gesproken gaat worden, deze coalitieonderhandelingen. Uh, op dit moment zijn de winkels nog gesloten op zondag. En uh, nou ja, als er nu twee lokale partijen stemmen... Uh, of uh, twee lokale uh, partijen uh, toch ook een stuk winst hebben gepakt... en die beiden in hun programma hebben dat die zondag wel wat gezelliger mag... dan denk ik dat dat best wel een uh, onderhandelingspunt gaat worden... Ik proef al dat die SGP uh, uh, niet echt uh, jouw natuurlijke uh, collegegenoot uh, is. Dan. Oh Nee, maar dat hoor, je me, okay. nee, dat hoor je me helemaal niet zeggen. Alleen dat er dingen in... Kijk, jij vraagt natuurlijk wat, wat zou ja. je willen veranderen. Ja. En ik denk wel dat dat een van de punten is... Uh, waarover gesproken zal gaan worden. En dat de SGP niet meer de grootste is. Dat zou best kunnen inhouden dat daar een, een belangrijk punt gaat, uh, gaat komen. Ja, nou mevrouw Bel... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, van harte gefeliciteerd en benieuwd of die zondag ja, dankjewel. Uh, uh, wat gezellig gaat worden. De SGP heeft daar misschien weer net een ander beeld bij dan Lepa Krimpen. Die vinden het misschien de gezelligheid in de kerk ook uh, fantastisch. Maar uh, we gaan kijken hoe die zondag gaat verlopen. En uh, bedankt dat we je op dit vroege uur even mochten bellen. Dat was Saskia Bel, ja, Lepa Krimpen... Vijf zetels en niet drie zetels dus. Ja, feest dus voor leefbaar krimpen. Sowieso de lokale partijen die het, uh, die het heel goed doen deze verkiezingsdag. Maar ja, waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Um, sippe gezichten bij onder andere de SP, D66 en wederom de PvdA. Ja, Mirjam Heijnga, nog altijd hier in de studio onze politiek commentator. Ik noemde er net even een paar, maar wie is nou de grootste verliezer volgens jou? Nou, wat mij wel verwondert, dat is de SP... Uh, net een leiderschapswissel gehad. Lille Marijnissen moet de kar trekken. Nou is het natuurlijk lokale verkiezingen. Maar toch, toch. is het de P van de Azië uh, nog steeds verliezen. En die stemmen gaan niet naar de SP. Dat vind ik echt verwonderlijk. Ja, Laten we heel eventjes gaan luisteren. Want dat verlies bij de SP, uh, dat dat zo groot was... Uh, ja, dat, dat, dat werd, is toch misschien onverwacht. Uh, je, je zei het al even, Marijnissen, het nieuwe gezicht uh, liet zich ook veel van zich horen de afgelopen weken in die campagne. Ging er hard in bij het debat. Zo reageerde zij vanavond. Ik dacht wel even, oeps, we kwamen met de grote steden... en we zien, wij doen het in de grote steden niet goed. Er is werk aan de winkel voor ons daar. Ja, oeps, zegt ze. Ja, dat kan je wel zeggen, oeps. Ja. Ja. ja, dubbel, dat is misschien nog uh, ja, netjes te zeggen. Waarom, waar ging het mis voor de SP? Nou, ik denk dat bij de SP, wat, wat de, met de Tweede Kamerverkiezingen je ook al zag... dat de PvdA verliest gigantisch. En het, het gekke is dat die stemmen niet naar de SP gaan. De SP zit in de oppositie tegen een rechtskabinet... en weten daar niet van te profiteren. Dan doe je als partij iets verkeerds. Ja. En dat zie je nu nog. En, en, waar gaan die stemmen dan heen? Die van de PvdA vallen niet naar de SP? Een deel gaat naar de GroenLinks. Een deel gaat, uh, uh, zijn thuisblijvers. Uh, en een deel gaat naar lokaal. Dat heb je natuurlijk wel met, die, uh, met de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast uh, ja, zie je dat zij heel erg altijd op het thema zorg zit. En het lijkt net alsof het bijna een one-issue-partij aan het worden is. Nu ook, Roemen had het er altijd al over... en Marijnse gaat precies op diezelfde voet door. Ik hoor haar alleen maar over zorg. Ik hoor haar niet over allerlei andere issues. En ik denk toch dat mensen op een gegeven moment denken... ja. Dat verhaal kennen we. Wat nu is wel er nog meer? Op. Kom eens met wat anders. Nou, viel op hè. dat uh, Want een vandaag heeft vrij snel hè, na haar aantreden. toen dat bekend werd. Uh, haar populariteit gemeten. Dat viel een beetje tegen. Kunnen we al zeggen dat. Uh, uh, uh, nou ja, iemand afschrijven is wel heel snel hè, na een paar maanden lijsttrekkerschap. Maar. Denk je, ze gaan er gaan al stemmen op binnen de SP dat ze zich toch zorgen maakten? He, na een roemer, waar het toch kwakkelen was, was ook niet de ideale stemmetrekker... Hadden ze natuurlijk enorm hoop he, dat dit het talent zou zijn dat ze zetel zou gaan brengen? Is er iets van teleurstellingen te bespeuren binnen de SP? Nou, ze rekenen het haar nog niet aan. Dat, is ook wel, dat zou ook wel unfair zijn. Dit zijn haar ja. eerste verkiezingen. Ze zitten net een paar maanden. bedoel, ze is in januari, althans, in december, wisten we dat Roemer wegging. Toen heeft ze het stokje overgenomen. Dus ze moet bekendheid uh, uh, uh, vergaren. Ja. Ze moet, hè, mensen moeten weten wie ze is. Ze moet ook van het stigma afkomen dat ze alleen maar de dochter van ja. de grote leider is. Uh, dus dat duurt gewoon even. Dus maar misschien voor... ook wat verbreden, wat jij zegt. Want je kunt wel iemand anders aan het roer zetten, mm -hmm. maar als je dan eh, op dat zorgthema, wat kennelijk niet voldoende appelleert, misschien moeten ze in plaats van niet alleen het gezicht veranderen, maar misschien ook inderdaad weer Bredere thema's. Uh, ja, aansporen. meer dan. De, de SP is echt de partij geworden over zorg. En zelf had ik gedacht: nou, een nieuwe leider, dan zullen ze waarschijnlijk ook wel meer thema's gaan kiezen. Maar weer ging deze campagne vooral heel erg over zorg. En ze hadden een dus schot voor Open Doel, zou je denken, met die. Ja, dat was ook weliswaar geen lokaal thema, maar dat gedoe rondom he, die, die ING-directeur. Dan, dan zie je GroenLinks en he, ja. P van A. Je ziet wel dat de linkse partijen elkaar nu in de Kamer in ieder geval gevonden hebben. Ja. Zie je ziet veel. He, dus uh, GroenLinks, SP en PvdA van de A, die trekken wel gezamenlijk op, uh, hebben in deze campagne ook niet zijn elkaar niet de nee. strijd aangegaan... omdat ze dachten, links is al klein. Laten we alsjeblieft elkaar niet de tent uitvechten. Dus dat hebben ze wel goed gedaan. Alleen, ja je ziet toch, GroenLinks komt toch wel als, uh, als leider uit, uh, uit de strijd. En een andere verliezer, we hadden het erover... Hè, de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher... Um, ja, die moest toch ook weer een verlies incasseren. Misschien wel ietsje beter dan de verkiezingsuitslag uh, vorig jaar... bij de landverkiezingen, maar ook daar uh, dus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 op de veerkracht en het enthousiasme en het idealisme... van onze mensen in het land. Dubbel beeld dus. Hè? Uh, ja, als ik naar die uitslag kijk, zie ik niet zoveel dubbel beeld. Zie ik gewoon een, een, een dikke min. Wat zie jij? Ja, Ascher heeft uh, uh, heel erg te, te lijden nog onder ja, het nadreuneffect... eigenlijk van de, van de kabinetsdeelname van het vorige kabinet. Hij is echt, uh, heeft enorm campagne gevoerd, stad en land afgewezen. Uh, aan hem heeft het zeg maar niet gelegen. Uh, maar hij, heeft gewoon, hij hoort gewoon nog steeds terug in die campagne... van ja, jullie zaten toen in dat kabinet... en toen was ik het niet met jullie eens. Hij, het, is, het duurt gewoon heel lang... Om zo'n kiezer weer terug te winnen. We horen ook dat het bijna ja uh, goed afgaat die speeches na een verlies. Dat is bijna <lacht> dat die, hij is inmiddels echt dreven ja, in geworden. Ja. geworden en aangebend. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het is het is wel uh, wat je, het verhaal van Ascher dat is echt wel een ander verhaal dan toen het natuurlijk. Hè, ze zitten nu in de oppositie. Ze proberen weer terug uit het dal te klimmen, maar ze hebben nog steeds dat na-eilend effect van kabinetsdeelname. Dat blijft hun nog steeds partij spelen. Het effect laat toch nog. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook de nieuwe incidenten gehad... die je ook van raadsleden hoorde. Moorlag, uh, he, het kamerlid dat uh, als directeur van de sociale dienst... een constructie had die ze zelf als kamerleden uh, waar ze tegen zijn. Marleen Bart, die op vakantie was tijdens de donorwetstemming. Dat soort uh, issues, helpt die spelen bij helpt allemaal niet. Nee, nee. En het lijkt alsof PvdA-kiezers, dat, want uh, bij Rutte is ook het een en ander gebeurd wat je zei... Alsof de PvdA-kiezers dat hun leiders altijd zwaarder aan lijkt te rekenen... dit soort incidenten, vooral als het aan idealen raakt, mm -hmm. dan, dan die VVD-achterban. Ja, bij, de, bij de PvdA zie je altijd wel dat ze vooral verwijten via de media spelen... en het niet binnen binnenskamers oplossen. En dat speelt de partij altijd al apart. En ze hebben ook een speciaal talent om affaires altijd wat erger te maken... dan ze misschien zijn, hè? Uh, ja, daar hebben ze wel een, een neus voor. Ja. Misschien moeten ze daar dan misschien uh, de komende dagen... Eens een nieuwe strategie voor bedenken. Dan moeten we het ook even hebben over D66. Um, dit zei Alexander Pechtot gisteravond. Oh, oh, daar hebben we geen, uh, geen fragment van. Excuus. Nou, we, we kunnen wel even uh, formuleren wat hij, wat hij zei, uh, Mirjam. Want, nou ja, toch echt wel verlies voor mm -hmm. D66. Ja, maar zilver, zijn. hij. Ja, die. zei, zilver. we staan op het podium. Iedereen wint natuurlijk bij verkiezingsuitslagen. Dat is sowieso een wetmatigheid. Hoe groot het verlies ook is, je hebt altijd wel weer gewonnen. Want het verlies zou dan groter zijn dan, in de peilingen... dan dat het daadwerkelijk wordt. Uh, bij D66, die heeft echt wel verlies. Hij zegt zelf, we staan op het podium, we hebben zilver. Nou, als je bij sporters vraagt, ben je blij met zilver... is het vaak goud verliezen en niet zilver winnen. winnen. Uh, en bij D66 moet je toch wel constateren... die zijn de grote steden gewoon kwijt. Die zijn, hebben die verloren aan GroenLinks. Amsterdam, Forstverlo ja, uh, ja. Utrecht. Utrecht hebben ze verloren. Uh, Leiden zijn ze dus nog wel de grootste. Uh, dus dit moet toch wel een klap zijn voor Pechtold. Hij heeft natuurlijk sinds 2006 alle verkiezingen gewonnen. Dus je... Dit was, ze wisten ook wel dat dit een verlies zou worden. Ze hebben natuurlijk ook geen lekkere campagne gedraaid. Ze hebben last van Klaver... die, die toch nog steeds een beetje de new kid on the block is. Um, maar ook het, ze zitten in de coalitie. Ze moeten um, uh, uh, beleidsmaatregelen uitdragen... terwijl ze daar helemaal niet zo'n voorstander van zijn. Ze hebben het gedoe over het referendum... Precies, waar ze natuurlijk blijven zorgen van zijn. En nu moeten ze zeggen... we zijn blij dat dit is afgeschaft. Um, Pechtold, de kreeg ook in het debat laatst weer door Wilders kreeg hij weer om zijn oren... dat hij een penthouse heeft gekregen van een oud-ambassadeur uit Canada. Die dingen, al die incidentjes... vroeger kon Pechtold bleef het niet aan hem kleven... en nu komt alles een beetje samen in die campagne. Ja, Dus een beetje de rekening die PvdA uh, eerder kreeg voor het meeregeren... die komt nu uh, D66 toe? Ja, wij, uh, D66 is ook de moeilijkste... Uh, partner zeg maar in de coalitie. Het is een progressieve partij. Zo, ze zien zichzelf als progressieve partij. Ze zijn in ieder geval de meest linkse partij in de coalitie en verbleken daar ook een beetje in... Hij en moeten daar dan toch nu wel voor betalen. Denk je ook dat het misschien ook tot extra profilering van d 60 gaat leiden... en misschien tot extra schuring daardoor ook in, in de coalitie? Dat ze hun gezicht en hun blazoen een beetje willen oppoetsen? Nou, het kabinet is natuurlijk nog maar net van start gegaan. Ja. Dus om nu al meteen te zeggen, jongens, ik stop ermee... dat is wat vroeg, lijkt mij. Ja. Uh, je kan ook deze gemeenteraadsverkiezingen niet zien... als een testcase voor het kabinet, want daarvoor nee. zitten ze gewoon nog tekort. Nee, maar dat ze bijvoorbeeld, ik zeg maar wat bijvoorbeeld uh, met uh, voltoort leven. Of die, die typische medische ethische kwesties. Hè, dat het ja, maar dat is wel weer, want dat staat in het regeerakkoord. Daar ja. zit weinig speelruimte. Wat je D66 ook in deze campagne hebt zien doen, is heel erg zichzelf neerzetten als de onderwijspartij. Ja. Dat is heel erg hun punt. Daar proberen ze proberen heel erg mee uh, te scoren. En Pia Dijkstra heeft een heel erg vooruitgeschoven ja. post gekregen. Zij was alom aanwezig in de campagne. De ja. donorwet, dat is wel iets ja. waar zij uh, mee kunnen komen. En dat zijn wel de issues waar D66 zegt mee wil onderscheiden. Je noemde net ook al even Wilders. Is dat ook een van de verliezers van, uh, van Van Halen? Nou, ja, Wilders heeft natuurlijk ook gewonnen, net als iedereen. Uh, maar Wilders deed altijd maar in twee gemeenten mee. Almere en uh, Den Haag. Dus op zich makkelijk winnen. Op zich makkelijk winnen, want hij zou oorspronkelijk met 60 in 60 gemeenten mee gaan doen. Dat werd al teruggeschroefd naar 30. En nu kan hij zeggen, nou, kijk, daarna, we zitten in heel veel gemeenten nu. Alleen de twee oorspronkelijke gemeenten, Den Haag en Almere, daar heeft hij wel vet verloren. Dus hij heeft wel gewonnen, want hij Zitten in meer gemeentes, maar ook als je kijkt naar Hoeveel, hoe groot is hij binnengekomen in raden? Valt dat toch wel wat tegen? Want bijvoorbeeld in heel veel gemeenten waar de PVV mee deed en Denk, heeft Denk meer zetels gekregen dan de PVV. Uh, vooral Rotterdam werd voor hem een speerpunt. Hij ging zich de personen tegen aan bemoeien. Er zou een strijd komen, met leefbaar, leefbaar verlies. Maar en, nog... nou, ja, hij komt maar met twee zetels die raad in. Ja. En, straks gaan we het ook even hebben uh, over die situatie in, in Rotterdam. En uh, sowieso de situatie op rechts, de winnaars en de verliezers daar. Eerst gaan we even luisteren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 Take a holiday in space. Leave my wings behind me. Flush my In Spain, Counting crowds. Ja, twee weken terug spraken we uitgebreid. Marlies Roos van Hart voor Bloemendaal. Dat ging onder andere over de harde machtsstrijd in deze gemeente en de almacht van de VVD, die al jarenlang de grootste partij is in het Villa Dorp. En ook haar bittere strijd om die structuren daar op te breken in het Bloemendaalse. Ja, voor het eerst deed ze ook mee met haar eigen partij, geheten Hart voor Bloemendaal. Mevrouw Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd, mevrouw Roos... of en met hoeveel zetels u de raad in uh, komt. Wij zijn hartstikke gelukkig. Wij hebben twee van de negentien zetels gekregen. Net iets meer dan twee zetels. Net niet genoeg voor de restzeten, maar toch twee van de negentien. Dus dat is, ja, dat is net iets meer dan 10%. procent. En dat vinden wij een geweldig, geweldig binnenkomen. Echt, we zijn hartstikke gelukkig ermee. En, mis en misschien bijna belangrijker. Uh, worden ze daar bij de VVD een beetje... Uh, bang van, denkt u? Nou, dat is een beetje tegengevallen. De VVD heeft hier toch nog, net als de vorige keer, vijf van de negentien zetels. Dus die zijn eigenlijk op dezelfde plek blijven steken. Maar wat wel belangrijk is, is dat uh, er is nog een andere partij in Bloemendaal... die ook een liberale partij is. En die zijn teruggegaan van vier naar één. Dus wat dat betreft is dat machtsblok van de, hè, van, zeg maar, de, de conservatieve partij... Is ja. hier wel. Gebroken. Van de VVD. En uh, nou hebben we natuurlijk uitgebreid met u gesproken... Ja. en stond Bloemendaan nou niet uh, meteen bekend om zijn uh, vriendelijke omgangsvormen. Uh, en ik vroeg me af, heeft u toch nog uh, wat felicitaties gehad hier en daar... voor deze toch wel uh, spectaculaire entree in de, in de Raad met die twee zetels? Ja, ik ben uitgebreid gefeliciteerd. Dus dat, dat, dat ging allemaal uit, uitstekend gisteravond. Of vannacht eigenlijk, moet ik zeggen. Ook vanuit de VVD? En, uh, ja. Ja, ook vanuit de VVD heeft men gezegd van uh, nou, ontzettend goed gedaan. En uh, ja, dat hoort natuurlijk ook wel bij, hè, bij zo'n verkiezingsavond... dat je elkaar de hand schudt en zegt van nou, ook wel erbij mooi resultaat. De, ik, ik wil er bijna conclusie trekken dat het misschien nog wel... Uh, wat gezelliger gaat worden die, die, die komende jaren in de raad, Maar dan ben ik misschien iets te optimistisch. Ja. ja, nou gezien wat we allemaal meegemaakt hebben de afgelopen jaren... ben ik wel dermate voorzichtig geworden. Ik denk nou eerst maar eens eventjes zien. Maar kijk, het belangrijker is voor ons... Dat we niet, kijk, dit was de eerste keer dat we ja. meededen. En als je dan met z'n twee daar, daar, daar kunt gaan zitten, en, ja, dan kan je toch een verschil uitmaken. Dat is toch heel iets anders dan wanneer je zeg maar, uh, met één, één persoon in zo'n raad zit. Wat, wat er wel gebeurd is, is dat er een versplintering heeft plaatsgevonden. Want we zitten nu met acht partijen in de raad en de vorige periode zes. En van die acht partijen zijn er drie met één zetel. Dus dat is wel weer, wel weer typisch, uh, hè, een ontwikkeling die je, die je vaker ziet. Meer partijen en meer, ja, meer ja, er valt er ook meer meer verduldheid. Dus meer partijen, meer humeuren. Dus ook in, in die, in die raad. Uh, he, heeft u al een beetje idee? U bent dus niet de, de grootste partij. Dus u bent niet de eerste die aanzet is voor de onderhandelingen. Maar uh, we, we hebben ge, uh, gezien vorige keer dat uw ambities verrijk. Hè? Zelfs tot aan het burgemeesterschap ja. van Bloemendaal. Um, ja, dat zou mooi zijn. Hè? Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat uh, um, ja. zeg ik als geheel neutrale journalist uiteraard. Maar um, ja. Ja. wilt u wel uh, bij de onderhandelingen aanschuiven? Want dan kun je toch het beste, meeste invloed uitoefenen natuurlijk als u in het bestuur zit. Met ja, de kijk, de als je twee zetels waar. hebt... Nou, als we, als we er drie hadden gehad, was dat zeker gebeurd. Maar ja. met twee is dat, denk ik, niet... Uh, dan, dan moet je er niet van uitgaan. Het, wat wij vermoeden is dat het een combinatie wordt... we dan van de VVD, D66 en het CDA. Dat is een combinatie die hier al vele jaren is, uh, is toegepast. Uh, vorige periode was het GroenLinks. Ja, dat zou natuurlijk nu ook nog kunnen. Die hadden ook drie zetels. Ja, en dan hebben ze toch weer uh, de meerderheid. Maar dat, dat, dat maakt op zich helemaal niks uit... Want een, uh, een goede oppositie kun je nu, nu, nu veel gemakkelijker voeren. Ja, en u bent inmiddels een, dat beetje u... Ook een beetje gepokt en gemazeld. Hè? U heeft natuurlijk nu, nu vier jaar ervaring. Uh, in het boek dat u uh, uh, beschreven had... Uh, nam uw man ook een hele prominente rol in. En die waarschuwde u, ja. u een keer van... ga in godsnaam niet die politiek in. Hè? En wat deed u uh, wel die politiek in? Althans, u werd gekozen. Hè? Dat wist u toen ook niet. Uw man stond ja. ook op die lijst. Hè? Zag ik? Uh, is hij misschien... Ja, want hij was nog niet heel, heel positief over die, die Bloemendaalse politiek. Is hij gekozen? Want dat zou toch wel een grote grap zijn? Dat zou een hele grote grap zijn, maar dat weten we pas vrijdag... want dan worden de voorkeursstemmen bekend. Ja, zo bent hij er ook inmiddels... in gekomen, he, uiteindelijk, natuurlijk. Ja, dat is waar, dat klopt. Hij was in ieder geval... mijn man was er wel vannacht bij. Hij heeft uh, champagne opengetrokken en we hebben er allemaal op, op gedronken. Dus hij, uh, hij was wel helemaal in een feeststemming. Maar of hij nou in de raad gaat zitten, dat, uh, dat denk ik eigenlijk niet. Maar dat zou wel een enorm grappig, grappig iets zijn. Maar dat, dat verwacht ik toch eigenlijk niet. Ik verwacht dat ik daar samen zal zitten met, ja, met het de tweede man op de lijst. En, uh, ja. Maar dat gaan we zien. Want er kunnen altijd voorkeurstemmen zijn. En ja, de kiezer bepaalt ja. wie daar komt te zitten. Ja, de kiezer bepaalt. Uh, tot slot uh, um, even kort. Want u zit natuurlijk ook nog in dat hele juridische traject. Ho Hoger beroep ja. uh, inmiddels. Hè, dat gaat allemaal over die openbaarheid van die stukken. Het voert te ver om daar weer helemaal op ja. terug te komen. Maar. Uh, Hoe ver zijn we in die procedure en wat verwacht u daarvan? Nou, die procedure... Ik moet naar het Strafhof op ja. 27 maart. Dat is een openbare zitting om 11 uur in Amsterdam. Ja. En ik heb een heleboel ontlastend bewijsmateriaal gezien... maar de burgemeester houdt die stukken nog steeds vast. Burgemeester en daarmee... Uh, ja, nee, dat is, nu is het burgemeester Elbert Roest... die afkomstig ja. is uit Haarlem en oh ja. nu... of uit Ar Laren en die is nu... Burgemeester in, uh, in Bloemendaal. Ja, sorry, ik was en hij houdt het wel in met al die burgemeesters. Er zijn er nog wel veel die elkaar opgevolgd hebben, maar uh, goed. Ja, dat in, uh... het, het zijn er vier geweest, in vier jaar tijd. En ja, en, uh, ja, en hij, hij houdt dat materiaal vast. En ja. dat is natuurlijk uh, ja, dat is voor mijn strafzaak heel heel, ja. uh, heel penibel. Ja. Maar goed, we gaan, we gaan er goed ja. werk van maken en nou maar hopen dat het hof uh, daar dus onafhankelijk in staat. Een strafzaak, die weer van start gaat, uh, een, een, een, een raadsperiode. Ja. Twee zetels in de Bloemendaalse Raad. Uh, benieuwd hoe dat gaat. Ja, waar ja. we heel blij mee zijn. Ja, nou, laten ja. we positief, met die positieve noten afsluiten. M mevrouw ja. Roos, Maradise Roos, dank dat we u mochten ja. bellen. Dat was Maradise Roos, uh, hart voor Bloemendaal. Zij maakte een spectaculaire entree in de, in de raad... want ze kwam met twee zetels in de Bloemendaalse raad. Ja, feest dus uh, in Bloemendaal. Uh, daar werd ook onder andere de VVD de grootste. Um, we gaan eens dus even inzoomen op rechts. Want Rotterdam vormde deze verkiezingen daar eigenlijk het strijdtoneel voor. Tussen de PVD, PVV en Leefbaar Rotterdam. Die laatste kreeg er steun van de partij van Thierry Baudet... Forum voor Democratie... En Baudet deed op zijn beurt weer voor het eerst mee in de hoofdstad. Ja, Miram Heinka, ons politiek commentator... als je een winnaar moet aanwijzen op rechts... wie is dat dan geworden? Wie trekt er aan het langste eind? Ja, dat ligt wel een beetje aan waar je kijkt. Als je inzoomt op Rotterdam, heeft Leefbaar natuurlijk gewonnen... Uh, al jarenlang standvastig uh, de grootste partij in, uh, in Rotterdam. Nu wel iets verloren, maar nog steeds wel de grootste partij. Maar overall heeft de VVD, althans, het is nog niet helemaal duidelijk... want alle, nog niet alle stemmen zijn niet geteld. Nee, we zijn bijna, hè? bijna. Maar zij zijn nek aan nek, uh, hebben een nek aan nek strijd op dit moment met de CDA. Wie is de grootste partij in Nederland? Wie heeft de meeste gemeenteraadsleden? En als de VVD ligt nu iets voor... en als dat zou gebeuren, zou dat wel voor het eerst zijn in de VVD-geschiedenis dat zij dat, uh, de grootste worden. Dan valt toch weer die term historisch. Toch weer de maar term historisch. Komen we er niet aan vanavond. <laughs> ja. ja, en de andere rechtse partij die wel wat tegenviel, dat is uh, de partij die eigenlijk maar in één gemeente meedeed... namelijk uh, Amsterdam... Uh, dat is Forum voor Democratie van Thierry Boudet... daar werd eerst gezegd van... nou, die zou wel eens uh, de strijd aan kunnen gaan met de VVD... daar heel veel zetels afsnoepen, uh, nek aan nek... nou, dat werd allemaal niet bewaarheid... want de VVD wint gewoon, heeft gewoon zes zetels bemachtigd in Amsterdam... en Thierry bleef steken op twee. Ja, we hebben ook een fragment van wat Thierry er zelf over zei vanavond... Ja, wij lopen hier heel even naar Thierry toe, maar die pakt net weer de microfoon. Hij staat te dansen op het podium. Thierry, mag ik even voor uh, vragen? Twee vijfels, En misschien nog wel meer. Wat is het een geweldige avond. je staat te dansen. Moet ik je feliciteren. Ja, natuurlijk. Hi. Duizenden Amsterdammers hebben gekozen voor verandering. Ja. Ja, Thierry Baudet, zoals we hem uh, ja, toch wel kennen. Uh, nou ja, dansend op het podium. Hij doet helemaal zijn eigen ding. Um, Oud-VVD-prominent Bolkestein, die voorspelde dat Baudet eigenlijk ja, een gouden toekomst uh, te wachten staat. Dat hij de PVV gaat leegeten. Wat denk jij? Nou, ik denk wel dat uh, uh, de, het een beetje stuivertje wisselen wordt... Tussen, uh, tussen Forum van Democratie en de PVV. Bij de PVV zie je dat de Raad ja, sleets. Uh, sleets. Uh, laatst ook in het debat van de week... Uh, Wilders komt niet verder dan alleen maar die islamkaart trekken. En je merkt bij heel veel mensen, oh, daar gaat hij weer. Dat kennen we nu wel. Je ziet het nu ook met de uitslagen, dat het toch allemaal wat tegenvalt... Uh, hij moet zichzelf uit, opnieuw uitvinden. Er moet iets nieuws komen. Hij er moet, moet met, wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. En, en, en bovendien aan... zou ik zeggen, is wat aaibaarder misschien. Hè? Baudet, wat vriendelijker, misschien iets ja. meer humor. En ze toch wat harder natuurlijk. Ja, bij, bij Baudet zie je wel een, een, een enorm elan. Ja. Uh, hij vecht ervoor, strijdbaar. Meer vertrouwen misschien ook. Ja. Uh, trekt ook een andere groep aan. Ja. Bij Wilders is het heel erg negatief. Heel erg de hele tijd alleen maar over de islam. Uh, alleen maar... Nou, ja. Boos eigenlijk. En heel veel mensen hebben dat negativisme. Dat willen we niet meer. Ja. Baudès is, ja. is meer maar onze partij. Toch was er ook veel gedoe rondom zijn partij. Kandidaten die afvielen. Uh, een hele ja, affaire om Tjernas Ramartarsing. Uh, ja. Ook op de lijst in Amsterdam. Heeft het dan voor hem helemaal niet geschaad? Nou ja, je ziet wel zeg maar zelf, zei hij van wij gaan in Amsterdam, wij gaan ongeveer voor de 18 zetels. Nou, dat is het dus niet helemaal geworden. Uh, er werd toch wel wat hoger ingeschat: van, nou, drie, vier. Het zijn er nu twee. Dus hij is niet zo'n machtsfactor als dat hij zelf dacht dat hij misschien zou worden in Amsterdam. Uh, Landelijk zie je wel dat hij nog steeds een enorme uitstraling heeft. Dat mensen toch zeggen: Nou, dit is wel de man voor de toekomst op rechts. Daar waar we misschien naar Geert Wilders zouden gaan, stappen wij toch liever over naar de boodschap van, van Thierry Baudet. Ja, wat ik ook een beetje. Uh, kijk, logisch, hij is natuurlijk zelf Amsterdammer. Maar Amsterdam is natuurlijk. Ook uit het verleden blijkt dat er best wel moeilijk om daar als uh, populistisch rechts, noem ik het maar even, mm -hmm. om daar voet aan de grond te krijgen. Dan was misschien Rotterdam of een andere stad, was het misschien makkelijker geweest voor de partij van, van uh, Thierry om, Baudet om daar voor het eerst mee te doen. Nou, in Rotterdam lijkt het me net zo moeilijk opgave, Want daar heb je gewoon heb te leefbaar. Weer, ja. En leefbaar is echt gewoon de... Uh, nou ja, het is natuurlijk ja. de, de, de, de partij van Pim Fortuyn. Ja. Een Rotterdamse partij daar geworteld. Zit daar al jaren en jaren. Joost Eerdmans, de wethouder. Dus dat is ook zo'n gevestigd bastion dat je denkt, dat lijkt me als rechts ook best ingewikkeld om daar ja. door binnen te komen. Dus het was misschien ook een hele bewuste keus... om uh, in Amsterdam mee te doen? Dat denk ik wel, ja. ja ze hebben natuurlijk Annabel Nanninga als de lijsttrekker daar. Uh, die, ja, die komt natuurlijk nu wel in de raad. Zij heeft ook wel gezegd, van, mensen willen verandering. Ze laten ons weten dat ze verandering willen. En wij gaan verbinden. Ik denk dat bij een aantal mensen ook dat af en toe wel wat raar in de oren klonk. Want uh, ja. zo ging de campagne ging nogal hard. Want noem nog even wat hoogtepunten uit die campagne. Hoe hard was het? Nou, er werd uh, uh, aardigheden weer gescholden. Dat werd sowieso in, in meerdere steden, hoorde je dat... dat de campagne uh, nou ja, het, uh, van dik hout zaag men planken verwijten over en weer. Uh, in Amsterdam zag je dat ook heel erg bij het debat. Het, het, het grote debat uh, in de Bali wat uh, ontaarde in een schreeuwpartij. Um, dus ja, dat, dat kenmerkte die, uh, die, die, die, die campagne daar wel. Ja, in het de Bali, hart op hart... Um, wat je ook hoorde is dat bijvoorbeeld, nou ja, D66 die sprak zich wel uit tegen Baudet ook mm -hmm. in de campagne. En daardoor werd ook gezegd, ja, door iedere keer ook maar weer die naam te noemen, ze dus doen maar in twee gemeenten mee, uh, draag je ook een beetje bij aan. Ja, dat je, dat je ze groter maakt dan ze daadwerkelijk zijn. Of ja, dat is wel, zeg maar, D66. Makkelijk afzetten. Ik heb het zelf ook pechtocht gevraagd van waarom... het lijkt wel alsof je bijna geobsedeerd bent door Baudet. Waarom noem je hem telkens? Hij zegt zelf als verdediging... ik spreek aan uh, uh, als iemand onze democratie uh, uh, uh, nou, geweld aan doet, zeg maar. Zo, zo verwoorde hij dat. Dan spreek ik me daarover uit. Hij zaait... Haat ja. of hij, hij zaait verdeeldheid en dat wil ik niet. En daar spreek ik me tegen uit. Feit is wel dat D66 nu, wat hij nu met Baudet doet... deed tot voorheen tegen Wilders. Namelijk, er zijn geen kiezers die van hem naar Wilders lopen of andersom. Maar beide partijen kunnen zich wel profileren... door zich tegen de ander af te zetten. Hoe dan ook, nou ja, voor rechts een, een goede, goede uitslag uh, afgelopen dag. Uh, ja, dat ja, wel. Winst op rechts. Uh, historisch kon het vandaag ook worden om nog een andere reden. Namelijk de eerste transgender die in de gemeenteraad komt in Apeldoorn. Op plek nummer zes stond Lilian van den Haak op de lijst voor de VVD. Lilian van den Haak nummer zes in Apeldoorn. Goedemorgen. Ja, uh, vertelt u het ons maar. Is het gelukt? Goedemorgen. Jazeker, we hebben als uh, Apeldoorn, in VVD Apeldoorn, hebben we zijn we gaan van vijf naar zes zetels gegaan. Maar uh, we zijn de grootste partij geworden in Apeldoorn. En aangezien ik zes sta, is de kans heel groot dat ik daarmee verkozen ben in de raad. Ja, dus zeg maar net op het randje komt u toch in de raad? Nou goed, niet op het randje. Ik bedoel, het is, er kunnen altijd bijzondere dingen gebeuren. Er kan altijd iemand zijn, bijvoorbeeld, in het beleid, die bijvoorbeeld heel veel volkensstemmen haalt. En dan ga ik nog alsnog een, kleintje, een stukje aan, aan, de, aan de kant. Maar voorlopig ga ik er uit dat ik gewoon op plaats zes in de raad kom. Die raad in. En ja, daarmee schrijft u dus ja, toch ook geschiedenis. Als de eerste transgender die in een gemeenteraad is verkozen. Vindt u het eigenlijk vervelend dat dat. Ja, ik doe het nu ook, maar dat dat steeds wordt benadrukt. Nou, het gekke is, oorspronkelijk wilde ik natuurlijk vooral in de Raad... vanwege mijn beroepsmatige kwaliteiten. Ik bedoel, digitale dienstverlening, privacy, informatiebeveiliging. Maar ja, ik ben nu eenmaal transgender. En je merkt gewoon dat dat aandacht vraagt... en. Andersom is het wel zo dat um, als ik kijk gisteravond bij het verkiezingsdebat... kwam er iemand naar me toe die zei van... ja, ik ben speciaal vanavond even gekomen... want ik wist dat jij hier vanavond kwam. En vervolgens krijg hij een heel verhaal over zijn achtergrond... en over zijn twijfels. en denk ik van, er is nog zoveel te doen in Nederland. Dus eigenlijk voel ik me wel vereerd... dat ik als rolmodel toch ook veranderende kan zijn. Ja, dus dat maakt toch ook wat los bij, bij mensen. Gaat u dan ook, nou ja, specifiek... Ja, vanuit uw eigen ervaring ja, dat toch een beetje meenemen in de politiek... of ja dat, dat meer op de kaart proberen te zetten, eh, al is het in Apeldoorn. Nou, kijk, zowel in Apeldoorn, maar ook gewoon natuurlijk... want dat is een van de voordelen bij de VVD... omdat je ook landelijke lijntjes hebt, is um, als je kijkt bijvoorbeeld... Daar, dat Straks 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van, van kracht. En dat is een, private, een nieuw soort privacywet. En die zegt heel duidelijk dat je als gemeentelijke overheid alleen maar nog die gegevens mag registreren over mensen die op dat moment het toetsen doen. Dus dat betekent dat voor een groot aantal mensen. die of snel transgender zijn of om andere redenen zijn. die ja, daar kan ik eigenlijk voor opkomen... dat je in feite gewoon niet nodeloos gevraagd wordt van... ben je nou een jongetje of een meisje? Nee, precies. Dus dan gaat u zeker mee aan de slag. Wat betekent het eigenlijk ja. voor de diversiteit uh, ja, dat u gekozen bent? Inderdaad. Nou, kijk... Uh, Oorspronkelijk had ik dus niet het idee dat er nou zo'n grote issue was een diversiteit. Maar dan krijg je plotseling vragen van hoe gaan we nou om met um, het anoniem solliciteren? Hoe gaan we om met discriminatie binnen onze gemeente? En dan kom je er toch achter, terwijl je eigenlijk opgegroeid bent met het idee van... Nou, ja, ik ben transgender... Ja, en iedereen accepteert het wel. Maar dan kom je erachter dat het niet zoveel vanzelfsprekendheid is. als je zelf altijd hebt gedacht. En dan denk ik van. het is toch fijn dat je ook voor andere mensen er kunt zijn. en op die manier ook die belangen kunt behartigen. Ja, dus in die zin heeft u. Dat, ja, dat u zelf ook wel wat verrast. Nou, u, u gaat dus aan de slag in Apeldoorn. Wat is het eerste ja. dat u gaat doen? Nou, ik ga als eerste natuurlijk de gemeente bevragen... hoe ver ze natuurlijk op dit moment zijn met de uh, privacywetgeving. Niet alleen eigenlijk voor transgenders, maar ook voor heel veel andere mensen. Want we hebben hier bijvoorbeeld het uh, plus-OV. En dan, dan kun je dat krijgen als je bijvoorbeeld speciaal vervoer nodig hebt... van huis naar uh, dagbesteding, et cetera. Maar wat blijkt... dat. Eigenlijk het enige wat op dat moment als thema toegekend is, dan mag de gemeente aan het vervoersbedrijf zeggen van... ...goh, uh, dit is het adres en eventueel moet er misschien een, uh, een rolstoellift aanwezig zijn. Maar voor de rest hoeft de gemeente aan het taxibedrijf niet allerlei andere persoonlijke details... ...die tijdens in feite de aanvraag van de Plus-OV gedaan zijn, te verstrekken. En dat zijn nogal dingen waar ik echt een beetje strak op ben... Um, ik hoor ik het, het aan, nu staat echt te popel om te beginnen volgens mij. Ja, klopt. Ja, ja. zeker. Lilian van der Haak uh, verkozen ja, als eerste transgender in Nederland in de gemeenteraad. Uh, ik wens u uh, heel veel succes uh, nou ja, bij die klus ja. in Apeldoorn. Ja, dankjewel. Bedankt voor uw tijd. En eerst gaan wij even luisteren naar muziek.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 Bijna als heiligschennis om dit, uh, deze uh, uh, ja, even weg te draaien. Maar we hebben nog maar kort. Het loopt alweer richting zes ordinary people, was dat met John Legend. Um, nou, toch nog even de kans grijpen. Het is altijd moeilijk. eindbalans opmaken. Politieke rekeningen verheffen. Het is wel eens gebeurd. Hè, Mirjam, dat er na raadsverkiezingen. Uh, politieke leiders moesten aftreden. Ja, dat klopt. Joost Jas van Aartsen ja. heeft tijd uh, het partijleiderschap neergelegd. Agnes Kant is opgestapt naar gemeenteraadsverkiezingen. Dus wie gaat er morgen weg? Nou, Vandaag, sorry. Ik denk nu even niemand. Uh, er zit, er, we hebben vorig jaar Tweede Kamerverkiezingen gehad, dus uh, dat is nog te dicht op elkaar. Dus in dat uh, kader valt er dus uh, worden er in ieder geval geen uh, politieke rekeningen opgemaakt? Eigenlijk ah, wel uh, jammer hè, een beetje. Nou, ik, ik denk niet eerlijk gezegd dat nou, het hoofddoel van de politiek moet zijn... dat de koppen moeten rollen. Maar ja, soms zie je wel een, een, een vertrek. Een beetje opheffen is toch leuk? Ja, maar vaak bij de mensen die ook weggingen... zag je ook wel, daar zat die partij al in mineur. Of dat was al iets. Dat je dacht, het, het vertrek is aanstaande... alleen we moeten even het moment nog zoeken, zeg maar. En eigenlijk is het nu, ja. De, de, de verkiezingen zijn pas een jaar geleden, de landelijke ja. verkiezingen. Dus iedereen zit nog wel enigszins stevig in het zadel. Ja, kijk, je kan moeilijk tegen Marijnissen zeggen... of tegen Asscher, die eigenlijk net die kar zijn trekken van nou, u kunt het to toneel weer verlaten. Schiet je je zou het op. alleen bij D66 bij Pechtold kunnen zeggen... maar ik denk niet dat die vertrekt nu. Nee. Als je nou moet zeggen wat, wat de belangrijkste conclusie is... na deze lange verkiezingsnacht. Nou, je ziet dat lokale partijen natuurlijk weer in de, in de winst zitten. Die zijn weer groter geworden. Dat was ook wel de verwachting. Verder zie je klassiek links uh, uh, is weer kleiner geworden. En... Uh, ja, recht Denk, dat vind ik toch ook wel de verrassing. Dat die zo groot zijn geworden in, in veel steden. En uh, grote winnaar uh, Klaver met de GroenLinks. Ja, gaat het nog gevolgen hebben voor het kabinet, deze uitslag? Het nee, dat denk ik niet. Normaal ook. is het altijd. Ja, ze moeten wel wat met het referendum natuurlijk. Maar normaal gesproken zijn gemeenteraadsverkiezingen wel een testcase voor het kabinet. Maar ze zitten er zo kort. Dat is op dit moment niet het uh, geval. Ja, we gaan zien hoe dit uh, ja, zich gaat vervolgen. Het is. Drie minuten voor zes. En helaas betekent dat dat wij alweer moeten gaan afsluiten. Dit was de Dagwacht op campagne. Uh, de afgelopen vier weken ja, hebben wij voor u uh, de verkiezingen gevolgd. En uh, met dat daar nu een uitslag is, komt daar nu ook een einde aan. Um, we gaan nu eerst naar het Radio 1-journaal met Jurgen van den Berg.